Jan Roos en Jan Heemskerk. Uh, welkom bij De Echte Jan, en de Radioshow van Poon. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. En beeld bijgeleid heb je op EchteJan.nl. En de hashtag op Twitter is natuurlijk Echte Jan. En je kan inbellen voor De Echte Jan radiospel. Het gaat telefoonnummers 010121. En natuurlijk voor wat een geleuter in de stelling van vanavond is. Legbank besturen onder curatelen. Een Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus arresteer je een vrouw met een protestbord waarop. weg met de monarchie staat. Als we verdomme in een soort halfgare dictatuur wonen, Zo. Als de politie van Utrecht, dan ben je een verschrikkelijke johan Ja. Dat dacht ik wel, Jan. Dan laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is Juist. echt Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Haren de Koning Beatrix. Dames en heren, Nederland kan de tyfus krijgen. Nou zeg, wat is dit dan? In ieder geval, natuurlijk... Majestijds Ginnis! We, ja, ik de, de, wie Wie verzint dit? Nee, dat... kwouter denk ik. Kwouter, doe dit alsjeblieft. Nou, alsjeblieft. Ik wil dat is die goed, hè? we kunnen het nee, wel Nee, maar gaan, ik heen. heb dus. Ik, ik wil graag een lintje ooit. Dus wil je dit soort dingen niet meer doen? Ik ook. Dankjewel. Nou ja in ieder geval. Natuurlijk slaat hele, dat hele Koningshuis nergens op. Wat een middeleeuws geleut met een kroontje en troonopvolging en dat soort ellende. En natuurlijk heeft dit gedoe niets te zoeken in 2013. En natuurlijk heeft onze voorstel ook nog helemaal niets te vertellen. Nee, nee, nee, nee. Iemand die, die niet democratisch gekozen is gekozen en nog allemaal te, allemaal verhalen in, in, in onze vinger in de pap in Den Haag en, en natuurlijk. Maar in ieder geval je heeft wel heel erg haar best gedaan. En daarvoor dankbaar. Uh, mevrouw Betricks, als u luistert, uh, dank u wel. Uh, en, en u bent een echte Jan. Ja, dat wou ik zeggen. Ik heb gehuild, Jan. Wat zeg je? Ja, ik moest toch een traantje wegpinken. Wanneer? Bij de speech. En ja, ja, Vervolgens was ik weer zo geërgerd door Mark Rutte dat het meteen weer opgedroogd was. Maar ik moest wel even een traantje. Ja, ik zag het en toch. waarom? Nou, ja, omdat ik toch een, een homo ben. Komt hier uh, nu een beeld. Nee, omdat ik uh, ook, een, ook een mens met emoties ben. Ik denk dat mensen 33 jaar inderdaad selectief is gewerkt voor de gekke vol. En dat is toch knap. En zij zelf net ook al. En ik heb dus een. Uh, nou. Een zwakkie. Maar ik moet eerlijk zeggen, wat, wat ik nou heb met die willem alexanderen Nou. Dat noem ik dan het Timothy Dalton effect. Ja. Timothy Dalton was niet mijn James Bond. Nee. Dat was Roger Moore. Maar daarna. Nee, daarna ook niet. Nooit oh. meer is iemand mijn James Bond geworden. En, oh. Dus ik heb dat een beetje. Die Willem-Alexander, dat wordt een beetje mijn Timothy Dalton. Dat okay. is niet mijn koningvriend. Maar dank God voor maxima. Want dat nou, vind, vind ik een leuk koningin. Oh, man, man, ja. Nou, we gaan even verder met, uh, met Melanie Schultz. Als je uh, ziet wat voor stabiliteit dat geeft uh, aan een land... Ik, ja, ik vind dat wel, wel belangrijk. Dus ik vind het ook heel mooi dat we dat doorzetten. Doorzetten, Jan. Doorzetten. Hele slimme minister Melanie Schultz... om alle klote dossiers van haar departement in één portefeuille te stoppen... en die zachtjes naar staatssecretaris Mansveld te schuiven. <laughs> Had het gestolen meter op het spoor... is nu de verantwoordelijkheid van de kortgeschoren blonde PvdA. Maar toch moest Schultz door het stof in de Kamer... vanwege het achtergehouden rapport over het spoor. Maar nou ja, goed, maar je gaf haar aan ambtenaren de schuld. En dat was dat. En dat was het legendarisch potje afschuiven deze week, Jan. En wat vinden we daarvan? Nou, ik moet eerlijk wel toegeven dat ik het waardig vind als je in jezelf hebt lopen kloten, dat je zegt: ja, dat komt door de ambtenaren. Ja, nou, dus, dat is waarschijnlijk ook waar. Ja, dat is waarschijnlijk ook waar. Maar ik vind, kijk, Volgens mij ben je als minister verantwoordelijk wat je ambtenaren ook doen. Nou, maar dat wordt veel te veel de hand boven de hoofd gehouden, ambtenaren. Nou, dus daarom vind ik het dan wel uh, Juist, een. Juist, dat zegt, ja, Natuurlijk is het leuk van Melanie. Ja, een makkelijke <laughs> goal. Ja, <machtelijke laughs> ambtenaren, ja je hebt gelijk ook. Hop Oh, trouwens, uh, daar gaan we, Michael Rasmussen. Ja, mededeler. Het is vrijdag, een mijn in Zijn actie Oh. Ja, dat, dat vond ik dus ook. Ja, de deze wielrenner van wie we allemaal wisten dat hij enorm veel doping heeft gebruikt... ...heeft opgebied dat hij enorm veel doping heeft gebruikt. Uh, lekker belangrijk zou je zeggen, maar Michael Bogert, ja dat is toch grappig. Michael Bogert die ontkent nog steeds, terwijl de hele Rabenploeg een beetje... ...die heeft bevestigd. dat, dat, dat iedereen, iedereen aan de spuit zat daar. Alleen Michael Bogert dus niet. hè? Nee. Volgens mij werd er bij de Rabenploeg meer gebruikt dan in de gemiddelde wachtkamer van de Jellynek. Maar Michael Bogert... Die dus niet. Hé, hey, maar Michael Bogen kan toch moeilijk anders dan emigreren naar Donker Afrika straks? Je dat kan daar toch echt niet meer aan toegeven? Dat kan toch echt niet meer? Nou ja, hij hebt, je de, de, je, je hebt zeven voor open doel gehad. om te zeggen, nou, oké, okay, één okay. okay. keertje een Epootje dan. Ik had dat lekker gedaan bij die aankondiging ja. van de koningin. Dat ze ja. op zijn ja. stappen zou ik ja. zeggen, eventjes op twitter. Ja, oké, okay, ja, ik ook, repo. Ja, ja, ja, ja, hoi! Ja. Nou, als hij nou, nou uitkomt, dan moet hij echt weg. Dan moet met een bananenboten naar Afrika toe, dat kan Ik niet Ik snap anders. het niet. Maar in ieder geval, Michael Rasmussen, uh, ja. je bent gewoon een ongelooflijk Johan. Zeker, zeker. Uh, zek. Gewoon ook omdat dat je een deen bent. Ja, deen. Nou, uh, uh, uh, Jeroen Dijsselbloem, hebben we ook dat nog eens. Het is even. buitengewoon pijnlijk voor ons allemaal dat opnieuw een bank uh, met publieke middelen... dus gewoon geld van de belastingbetaler. Oh ja, joh! Door. Ja, nee, nou, het is dus een beetje zo dat Mr. Euro heeft dus van ons geld de bank gekocht... Maar ja, hij had ook eigenlijk niet zo heel veel keuze anders. Een sns reaal is van ons allemaal nietwaar? Al niet waar. En in ieder geval is het wel aardig van Jeroen Dijsselbloem... dat hij niet de gehele rekening bij ons heeft gelegd. En Foutje. ook niet de hoofdprijs heeft betaald... zoals zijn collega-minister van de PvdA van Financiën, Woutertje Bos... nog maar Foutje. enige kabinetten geleden. Bedankt. Dus per saldo, hoewel het natuurlijk nog steeds... een weerzienwekkend stuk ellende is... wat we op ons hebben genomen met die rare bank... zullen we Jeroen dan voor deze keer... Nou, ik, uh, ik krijg er niet over mijn lippen, vriend. Nee, ik ook niet. Laat me zitten dan. Oké, okay, laat ik. Echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Eddie van Heijem is lid van de Tweede Kamer en woordvoerder voor financiën, immigratie en asiel namens het CDA. En dat is boven in de week dat niemand ons afdoende kan uitleggen waarom we alweer een bank van onze belastingcenten hebben moeten overnemen. Een warm welkom voor onze zeer deskundige hoofdgast van vanavond, Eddie van Heijem van het CDA. Hallo Eddie! Hey, goedenavond. Of zullen we meneer van Heijem zeggen? Ja, nou, Nee hoor. Gewoon Eddie. Wij zijn Jan. Zeg, ja, wel, uh, heel, heel, heel even over de, over de financiën, maar daar zeggen we dan meteen bij dat we er straks uitgebreid over gaan praten. Dus korte reactie graag. Samson wil uh, slechte bankproducten verbieden en de bonussen terugvorderen. Inmiddels is dat laatst dan een beetje achterhaald. Dat gaat niet lukken. Maar is dat niet een beetje makkelijk te horen op het sentiment van de week? Van, uh, mm -hmm. van die nou, uh, ik, ik vond het heel opvallend. Ik, uh, ik keek natuurlijk net als jullie uh, vrijdagochtend naar die persconferentie van meneer Dijsselbloem. En het eerste wat hij zei is, we gaan de bankbestuurders niet aanpakken. Hij kreeg die vraag en hij zei we doen niks. Vervolgens Zie je s'avonds premier Rutte uh, zijn persconferentie... helemaal leeglopen over de banken. Mismanaged, mismanagement, uh, falende bestuurders. Uh, uh, en ja, dan denk ik, als je dat vindt, dan moet je ze ook aanpakken. Als ja. je zegt, ik vind het mismanagement... Ja. dan is er dus een reden om ze aan te pakken. Ik denk het wel, ja. En toen uh, zei uh, Dietje Samson, die zei... Uh, nou, we gaan eens even kijken wat we allemaal terug kunnen halen. Nou, Dijsselbloem heeft al vanmorgen gezet, gezegd... of vanmorgen, uh, gistermorgen gezegd buiten of ik heb de instrumenten niet. Nee. Nou, ik, ik, we hebben, komende week zullen we er een debat over hebben. Ik ben er nog niet van overtuigd. Ik denk dat er best iets kan. Um, maar goed, laat, laat ze eerst maar eens uitleggen of ze nou vinden dat er wel of geen mismanagement is. Want ik vind ook een premier kan niet op zijn persconferentie helemaal leeglopen en, en zo'n bankbestuur helemaal in de hoek zetten en zeggen van uh, er zijn allemaal uh, brokken gemaakt dankzij die heren. En dan vervolgens zeggen: ja, maar we doen er niks mee. Maar, nou, vind nou, het ja. Straks uitgebreid, Jant, we enorm hebben enorm veel brokken Dus we, we, we, we moeten het nu even kort houden. 3000 EU-ambtenaren verdienen meer dan Rutte, lees ik dat echt? Ja. ja, dat is niet te geloven. Dat is even een goed speurwerk van mijn collega Pieter Omzicht in de Kamer die zich daar langer drukker over maakt. Um, uh, sowieso liggen de salarissen daar veel hoger... maar dat, ze ook nog eens, uh, uh, dat er zoveel boven ons uh, maximumsalaris van de minister-president liggen... dat verrast mij ook. Maar het verrast u toch niet dat de EU totaal scheid om ons heeft? En dat het gewoon een ongelooflijke boel uh, ellende oplevert... als het gaat om geld doorheen verbrassen... Nou, dat is helaas wel waar, ja. Ja, ja. Ja, ja. ja. Dus het verbaast mij helemaal niks. Ik vind 3.000 nog een beetje weinig. Ik, nou, wist, jezelf, ja, 3000 ik vind het verhaal heel ja. veel. En ik, ook nog eens een keer dat er dus een belastingvrijstelling bij is gekomen, terwijl we hier allemaal aan loonmatiging, lastenverzwaringen noem maar opdoen. Wat, wat, ik snap echt niet, we hebben ook discussies in de Kamer over de, uh, de omvang van dat, uh, dat Europa-budget, van die begroting nou. van Europa, dat moet ook allemaal maar stijgen, terwijl we allemaal uh, de broekriem aanhalen. Ik vind uh, samen uit, samen thuis. We moeten daar gewoon nou, Dat een, is heel de, vriendelijk. Maar Is het eigenlijk niet een ongelooflijk grof schandaal? Ik moet even een slokje denken. Ja, ik ben heel vriendelijk. Um, nou, maar dat, dat nou, nou, ik ook. Maar dat, dat, dat, uh, vriendelijke mensen Gaat dit land kapot, hè? <laughs> nou, <gulmestella> ja, nee, nee, dat is niet waar. En Enerzijds is dat een heel goed ding. Maar anderzijds, dit zijn toch van die dingen. Dat, wat, wat voor mentaliteit steekt daarachter? Ja, ik, ik erger me er ook steeds meer aan. Het is gewoon. Uh, ik, ik weet niet, er is geen scherpte. De, wat mij ook verbaast, bijvoorbeeld jaar na jaar uh, keurt de Europese Rekenkamer de begroting en de jaarrekening van Europa niet goed. Wat dus betekent dat ze niet goed inzichtelijk kunnen maken waar het geld naartoe gaat of wat goed besteed wordt. Uh, die die uh, wat lakse houding, uh, ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen best snappen dat Europa ergens goed voor is. Maar als je daar niet veel strakker tegen optreedt, tegen verspilling uh, en dit soort uitwassen... Dan gaat Europa. Ja, veronder. Want een beetje het probleem is natuurlijk dat ons de hele tijd wordt uh, verteld uh, dat we uh, van Europa moeten houden. Alleen uh, ja, er is zo weinig reden om ervan te houden. He? En er, weet je, dat is een beetje het probleem, he? nou 3000 ambtenaren verdienen daar meer dan. Het zich op, hè? Uh, ze ja. willen meer geld per jaar hebben. Uh, ze, als je maar niet denkt dat we ophouden met die, met die, met die uh, poppenkast van een heen en weer verhuizen naar Straatsburg en terug. Um, ja. hé hey joh, je zit mijn, mijn belastingpoenen doorheen te verbranden, ik heb er niet zoveel zin aan. Dus wat je dus krijgt, hè, als je dus een, bijvoorbeeld zo'n referendum, wat we hier niet krijgen, want ze willen het volk hier helemaal niet vragen wat we vinden, zo'n EU-referendum, denk ik bijvoorbeeld al, nee, gewoon omdat ik gevoel, het gevoel heb dat ik genaaid word. En, en, nou, en, niet alleen het gevoel, het blijkt nee, in het maar, dat blijkt hier niet dat Nee, zo is. Kijk, en het punt, punt is dat het zo basaal wordt, het is zo pervers hoe dat daar aan toe gaat, hoe dat er met geld wordt omgegaan is dat je dus zoveel antipathie krijgt, ja. dat je dus zeg maar het goede, wat er zal wel wat goed zijn, dat zie je niet meer. Nee, nee, nee, terwijl de, de reden om uh, zeg maar Europees samen te werken... en een aantal dingen samen te doen, zijn, is, is uit te leggen. En ik vind ook dat politieke oprecht dat stevig op mag doen. Want wij worden ook wel eens een beetje te, te bangelijk als uh, er weer kritiek komt. Maar tegelijkertijd, als je niet dit soort dingen ook tegelijkertijd aanpakt... dan ben ik ervan overtuigd, dan kalft het draagvlak alleen maar verder af. En dan heb je over uh, een tijdje... Ja, wat zeg ik over een tijdje? Eigenlijk heb je het probleem nu al. Ja, maar wat je net zegt, Blijkt die, die, die begroting die, die krijgen ze daar maar niet rond. Die krijgen ze er niet doorheen. Hoeveel? 13 jaar al achter elkaar? voor was het? 12 jaar nu? Vol, volgens mij is al ja, nou 13 jaar geloof ik. Mij, het, er wordt gewoon geen goedkeuring gegeven aan de aan de jaarrekening. Ja, en deze week werd het dan bekend dat ze wel iemand neerzetten bij ons in Den Haag. Om ja, te de kijken spion, of ja, wij ons aan de boekhouding ja, houden. Ja. En dan denk ja. ik wel, wow, begin eens even met jezelf, vriend. Ja, nou, maar dat, is, dat vind ik ook. Ik bedoel, de, uh, Europa heeft de zaken zelf niet op orde. Laat onverlet. Kijk, de Europese begroting is natuurlijk vele, vele malen kleiner dan de optelsom van alle nationale begrotingen bij elkaar. Uh, dat moeten we ook niet overdrijven. En wij vinden het ook belangrijk dat andere landen uh, zich ook aan de, aan de spelregels houden. Dus ik heb, ja, goed. Ik denk dat hij niet zoveel te doen heeft, die man, vrouw. Ik weet niet, uh, het is een Belg, het is een man. <laughs> ja, ja. Jean-Luc heet ja. die. Tel je zegening dat had ook een Griek kunnen zijn, denk ik dan. Nou, maar, ik weet niet of ik nou ben blij met een Belg of een Griek nee. hoor. Voor mij is het één pot nee, maar ik denk, ik denk ik, ja... Kijk, Nederland moet over zijn eigen begroting blijven gaan... en dat we elkaar in de gaten houden hè, hoe, we, hoe we ons aan de afspraken houden... vind ik niet zo'n probleem. Maar je hebt wel een punt als je zegt... Is dit nou het belangrijkste probleem? Of moeten we ook die Europese begroting uh, eens wat scherper? Zeggen die op het gevaar ja. dat ik nou meteen een me grote megevraag erin gooit, Maar Als je dan nou eens denkt: die schaalvergroting die we ook beogen met, met Europa, die zie je eigenlijk ook hier in Nederland terug: met zorgen, met onderwijs. Elke keer wordt onze schaalvergroting verkocht als het wondermiddel om efficiënter heel en beter om te gaan. En het werkt niet lokaal, het werkt niet in business, het werkt niet in Europa. Niet in zorg. Dus misschien moeten we daar eens een keer mee ophouden niet met denken dat het werkt. Want er zijn niet zo heel veel niet. voorbeelden van situaties waarin het wel gewerkt heeft. Nou maar ja, wat, wat ik wel uh, uh, interessant vond aan die speech van, uh, van Cameron uh, twee weken geleden. Wat was het twee weken geleden? is dat hij wel zegt, je moet eigenlijk veel meer nadenken... over waar gaat Europa? wat, wat vinden we het belangrijkste van Europa... en waar zouden we zich nou ook eens niet mee moeten bemoeien. En er zijn best dingen te bedenken waarvan wij ook in Nederland zeggen... dat kunnen we heel goed zelf. En daar zou Europa vooral niet uh, zich mee moeten bemoeien. Er zijn ook een aantal dingen die je misschien wat meer moet oppakken. Ik ben ook met asielbeleid bezig, om het wat te noemen. Ja, uh, die asielzoekers die storen zich echt niet aan de Europese grenzen. Dus dat je een beetje, dat je daar samen optrekt... Logisch. Maar, maar kom, niet kom niet aan onze so pensioenen? Kom niet aan onze sociale zekerheid? Er zijn een hele hoop dingen waarvan ik denk: waarom zijn daar Europese regels voor? Ja, van of aan? een vrouwenquotum. Dat denk ik flikkeren ja. en op, joh. Maar is dat, is dat reëel? We hebben het hier best regelmatig over allerlei scenario's voor Europa. En is, het, is, het, is, het, is het reëel dat je een soort van, van modules krijgt waar je uit kunt kiezen van: nou, sorry, dit vinden we onzin belangrijk, maar voor de rest moet je je hier maar niet mee bemoeien? Ja, waarom niet? Ik weet het niet, dus ik vraag ja. het. Ik denk het wel. Ik denk dat wij. Uh, kijk. Um, Europa groeit nu alleen nog maar, uh, zowel in een aantal landen als in taken. Uh, er is zoveel. Uh ja, twijfel en aarzeling, niet, met name in de, bij de bevolking, dat je, je op een gegeven moment de vraag moet zeggen van, stellen van waar doen we het eigenlijk voor? Wat zijn nou de belangrijke dingen? De bankenunie, er zijn best een aantal dingen op financieel-economisch terrein die we samen moeten doen. Ja. Maar ook een aantal dingen, de lidstaten blijven toch de bouwstenen van, van de Europese Unie. En kunnen heel veel dingen goed zelf? Europa komt zo ook nog eventjes te sprake als we het over de, de banken hebben. Uh, nog even kort wat andere onderwerpen van deze week. Uh, maar laten we beginnen met het allerergste voor jullie van het CDA. 50 plus op 12 zetels. Dat is bijna net zo groot. En jullie waren toch de bejaarde partij van Nederland. Ja, hij bestond ook op plus 1 hè. Dit is uh, toch weer... Ja, jullie zijn wel ja, aan het groeien zijn hè. zijn weer gelangst gelangst aan, het aan het groeien. En dat oh, moet daar ook niet dezelfde. Ja, nee, maar toch. Maar begrijp je wat ik zeg? Want de, de uh, grijze golf, die stemde op het CDA voor, voor, voor, voornamelijk. En nu niet meer. Nu ja, op, die, die op die grijze golf is en, dood, Jan, Nou, weet ik niet hoor. Ik denk dat veel van die bejaardjes uh, overgestapt zijn. Van het CDA naar Henkie Kroll is de beestenboel. Ja. Ja, dat, dat is zo. Dat zal ik niet ontkennen dat daar een deel van onze doelgroep zit. Tegelijkertijd wil ik toch maar even aan herinneren... dat wij ook onder jongeren in 2006 uh, bijvoorbeeld nog steeds... ook toen de grootste partij waren. Dus het is echt niet zo dat wij het alleen maar van de ouderen hebben moeten hebben. Ook niet in het verleden. Maar en van de boeren? Het, en van de jongeren, zeg ik nog maar even. Echt waar? Hè? Ja, geloof je niet meer, maar het is echt zo. Ja. Wanneer was dat? Walslende was in 2006 onder jongeren tot bij 25 jaar... waren we 2006. ver uit de grootste partij. In 2006 ja. had ik nog geen kinderen. In 2006 was ik nog slank. Nou, 2000, uh, ja, in 2006, ik zeg het zo, 2010 ging het... Uh, Zeven we jaar om. geleden, Eddie. Ja, nee, tuurlijk. We, moeten, we hebben het nu over nu. En je hebt het over Krol terecht... Uh, maar hij, ja, het laakt, hij maakt wel zichtbaar dat er natuurlijk onder ouderen... heel veel onvrede is nu over uh, wat er op hen afkomt. Ja, Diederik Samson zegt dat hij voornamelijk uit zijn nek lult. Vind jij dat ook? Nee, nee dat is toch niet helemaal zo. Want Diederik Samson moet zich wel realiseren... dat een deel van die onvrede voortvloeit uit die nivelleringsoperatie... die uh, zijn eigen voorzitter Spekman een feestje noemt. En die eigenlijk vooral ouderen met een klein pensioen... Uh, zwaarder in de min zet dan uh, daarvoor. Ja, groot er zijn nog een hele hoop uh, dingen. Kijk, en, en een hele hoop bezuinigen die tellen ook gewoon op in bepaalde groepen ouderen. Die worden wel um, in sommige gevallen onevenredig geraakt. Ik vind wel dat Krol ook moet durven verdedigen. Dat het in deze tijd voor iedereen een stapje achteruit gaat. Ja, is. ik doet net of die bejaarden er zo lul van het spul zijn. Ja. en Die bij de ook goed, goed uh, kunnen. Ja. Eén korte vraag: ja. Er is uh, uh, een vrouw met een bord weg met een monarchie. Uh, die stond te demonstreren waar de koningin was in Utrecht. is opgepakt. Uh, daar kan je van vinden wat je vindt. Maar leven niet in een land dat je gewoon een bord mag hebben... met weg met de democratie of weg met de monarchie? Ik, ik zou zeggen dat je... Weg met de burgemeester. Burgemeester. ...van meningsuiting en demonstratie vrij ver gaat. Ja, ja sta, toch ook op een karton. Waarom is die opgepakt? Weet je? Nou, omdat ze een bord had weg met de monarchie... Ja. waar de koningin was. Ze stond ja. naast een hek. Ze deed niks verkeerd, behalve dat bord omhoog houden. Ja. Ik denk, als we dat gaan doen... dan uh, beginnen we er toch een beetje een vreemd land te krijgen. Vind ja. je niet? ja. Ja, ik vind dat je moet kunnen zeggen uh, of je voor of tegen de monarchie bent. Ik, bedoel, uh, ik ben er voor, maar als er mensen zijn die er tegen zijn en de bord omhoog willen houden, dan zou ik zeggen... Uh... Maar dat de politie zo'n vrouw oppakt, wat een schande. Ja, maar ze is aangehouden... En ze afgevoerd. heeft aangehouden en afgevoerd omdat ze een bord had met weg met de monarchie, stond ze langs het hek. Dat was het. Vrij triest, toch? Ja, ja. Dat, dat, als dat zo is, dan vind ik dat ook. Ja. Nou, nou mooi. Hey, we praten dadelijk met je verder, want het is nu tijd voor een, voor een beetje liefde in de veel geprezen rubriek La Vie Jan Roos. Ik wil bij deze u allemaal van harte feliciteren met het bemachtigen van weer een bank. Dit keer hebben we weer met z'n allen de pauperbank SNS Reaal overgenomen. Nou ja, zonder te vragen doet de overheid het dan. Dit om ons te redden, zo wordt het iedere keer verteld. Maar ik krijg er een beetje een bijzonder wrange smaak van in mijn mond. Iedere keer als een bankdirecteur en zijn verzallen een plannetje verzinnen... om op een of andere risicovolle manier geld te verdienen... En dit ziet mislukken, worden u en mijn portemonnee getrokken om de hele pleuren zooi over te nemen. Dus wij betalen voor andermans falen. Dit hebben we ook gezien bij de aanschaf van ABN AMRO. Daar liepen ze ook te kloten en hoepen de poep, de staat kocht de boel op voor veel te veel geld. Ons geld. En nu zitten we weer met SNS opgescheept. En wat zegt minister van Financiën Dijsselbloem Juist, dat we al het geld weer terugkrijgen. Miljarden ze in het gapend gat dat SNS reaal heet... En wij moeten weer geloven dat er niks aan het handje is. Maar u en ik weten dat we van de miljarden die er te veel in ABN AMRO zijn gestoken, geen cent terugkrijgen. Dus waarom van deze klote bank wel? We worden naast bestolen ook voorgelogen. Als de overheid daadwerkelijk iets aan de uitwassen van die banken wil doen, zetten ze er net zo'n spion neer als de EU bij onze regering doet. In elk bankbestuur zit er een ambtenaar op te letten of er geen risico's worden genomen die onaanvaardbaar zijn. Risico's die ons mogelijk weer miljarden gaat kosten. Alleen dan laat de overheid zijn ballen zien. Door het opkopen van die troep geef je een signaal dat ze maar wat kunnen aankloten... ...en dat als het misgaat wij de boel weer opkopen. En als deze banken deze ambtenaar niet accepteren omdat ze een private onderneming zijn... ...moeten ze volgende keer ook maar hun eigen boontjes doppen als het weer eens misgaat. Man, man, man, man, man. En niet alleen heel goed, maar ook met een visie. Ja, absoluut. En we hebben hier in de studio Idy Johannes lang voor Eddy van Heijem. Die zit al vanaf 2003 in de Kamer namens het CDA en hij was deze week eens de kippen bij om namens het CDA het klootviolen van de SNS-top te veroordelen. En natuurlijk de houding van Europa dat een uh, privaat publieke overname van ING en of ABN AMRO voorkwam. We praten even verder over de banken met onze hoofdgast Eddy van Heijem. Eddy, welkom terug. We gaan even beginnen met de optie die ik net uh, de eter inslingerde en ja. dus ook in het brein van Denkend Nederland. Kijk, die en Roos, dat is wel een hele slimme gozer. Want is dat geen idee om gewoon vanuit de overheid een mannetje neer te zetten bij die bankbestuur? Want het is allemaal wel leuk, die jongens die al die risicovolle ondernemingen uh, starten. Maar als het misgaat, kunnen wij dokken. Dus dan vind ik eigenlijk wel ja. dat je er een paar oogjes mag neerzetten. Ja. Nou, het is zelfs zo'n goed idee dat het al in de interventiewet staat. dat dat kan. Maar waarom doen we dat het niet? Nou, dat is, het, het, het, het kan in sommige gevallen. Uh, kijk, die interventie dat hebben we nog maar net. Maar die, je kunt het bewind voeren bij een bank uh, neerzetten. Uh, als, als je denkt dat het. Uh, uh, als je een deel van de bedrijfsvoering naar je toe wilt trekken, als overheid. Oh, om te zeggen, ja. Ja, dat is dus niet mijn bedoeling. Mijn bedoeling is wel voor die tijd. Want dat zie je nu, ja. dat er achteraf heel veel ideeën zijn. Ja. Maar ik nee, wil, maar ik... dus, dus voordat, laat me zeggen, zoiets gebeurt als nu. Dat een bank omvalt en gered moet worden door staat. Daarnaast is het natuurlijk zo dat het, het toezichthouder, uh, de Nederlandse bank... Ja, ik wou zeggen, daar hebben daar nog even over, de Nederlandse bank. Maar die zit er natuurlijk voor. Ja, nee, die, die, die, die, dat is jouw spion, zal ik maar zeggen. Die, die zou je de gaten moeten ja. houden. Hoe staat hoe sta dat ermee? Hoe voorkom ik dat het is toch een beetje, is toch een beetje de, de, de, de, de, de bankier onder de bankiers blijft dat toch? He? Dit is niet zo'n naarling die iets heeft van ik heb scheid aan jullie allemaal met je mooie praatjes... en ik kom hier namens de overheid... Nou, volgens, volgens mij is de Nederlandse bank al een tijdje op vakantie. Want ze hebben bij ABN AMRO lopen kloten en nu weer. <lacht> Wat zijn die mensen aan het doen? Um, nou, ik, dit is wel een van de dingen voor het debat van komende week die ik wel scherper wil hebben. Want ik, uh, het verbaast mij toch ook, als je kijkt vanaf 2006 tot nu... Hè, ja, 2006 eventjes, dan is die portefeuille ja, aangeschaft. Klopt, is dat is vast, die vastgoedtak met heel veel risico... trouwens toen al bekend uh, overgenomen. Want, Het was de failliete boedel van ABN AMRO. Dat klopt, en er waren andere banken, de Rabobank... die de, die, die boedel niet wilden hebben vanwege de grote risico's. Dus dat daar risico's waren, was volgens mij gewoon bekend. In 2008 kregen ze al staatssteun. Toen is ja. dat helemaal nog niet eens uh, op tafel uh, komen te liggen. En daarna ja, heb je de periode tot nu waarin eigenlijk uh, langzaam maar zeker duidelijk werd... dat er heel veel rommel in die vastgoedportefeuille zat. Uh, tot nu in één keer blijkt dat die, die tak de hele bank trekt. En ik vind het toch apart, daar zitten toch een hele hoop momenten nog tussen. Dus dat, dat vind ik toch wel... Nou, ze hebben daarop ook gereageerd, hè? De DNB heeft gezegd dat het af, achteraf gezien... misschien niet echt de juiste beslissing was... om goedkeuring te verlenen aan de aanschaf van die bagger... van de BABI en AMRO. Dan denk ik, ja... Achteraf kijk je in een koense ja. nou, Zeker, als je vanaf 2011 al om tafel zit met elkaar om te kijken... hoe je die bank eh, moet begeleiden naar een veilige toekomst. Want dat zo lang, dat is al, al meer dan een jaar. Klopt, ja. Nee, dus daar, ik, ik heb gezien, er zijn inderdaad ook in de Kamer veel meer vragen over. Dus dat zal komende week echt een van de hoofdpunten van het, uh, het debat toch wel worden. Nou ja, kijk, het zuur is natuurlijk wel... Je, ook nu is het weer achter... want het zou natuurlijk na 2008 al nooit meer gebeuren. Nu gebeurt het toch weer een keer. Je praat er toch weer achteraf over. En die onteigening voor 3,7 miljard... is gewoon nu een feit met al die garanties er nog bij. Um, dus je kunt het met elkaar weer gaan analyseren. En we zeggen van, we gaan er weer van leren. Maar het is wel weer gebeurd. Nou is het niet toch een beetje een soort mentaliteitskwestie? Want dat richt je de vorige keer toch ook met al die commissies erachteraf. Dat wisten we en, toch allemaal. Ja, ja, je, je, je, je blijft toch ja. maar het gevoel houden... Dat, ja. dat de mannen met elkaar een beetje tussen, tussen om de prijs dan heen te glibberen... En, eigenlijk iets hebben van ja. ja ondanks het feit dat het misgegaan is vinden we het toch maar machtig irritant dat iedereen zegt ineens eens mee bemoeid. Ja en als je dan ik, ik hoorde de mis. Ik heb uh, nog even naar uh, buitenhof zitten kijken vanmiddag. Uh, ben een hele hoop wetten en maatregels aankondigd van denk ja uh, het zal allemaal nodig zijn. We gaan er vast over praten, maar ik vind het, het het wat is nou het basisprobleem is dat die banken volgens mij echt helemaal zijn losgezongen van waar ze ooit zijn voor zijn opgericht namelijk voor de samenleving. Een veilige plek vormen om je spaargeld uh, naartoe te brengen. En tegelijkertijd ook best zakelijk. Maar uh, kredieten te verlenen aan ondernemers, aan mensen die een hypotheek willen hebben. Um, midden in de samenleving staan. Zo is trouwens SNS ook begonnen. Hè, de samenwerking met spaarbank Nederlandse ja. spaarbanken. Ja. Ja. En Reaal ook. Uh, die, die stond nog wel midden in de samenleving. Die deden ook veel aan maatschappelijke uh, uh, projecten en zo die ze, die ze betaalden. En het is eigenlijk misgegaan toen ze naar de beurs gingen... Uh, en al die grote dingen gingen aankopen, property, finance en zo... om bij de grote jongens te gaan horen. En dan, ja, weet je, dan, gaat, dan wordt bankier in één keer iets om uh, snel geld mee te verdienen... Uh, gericht op bonussen, winsten, korte termijn. En het, het, het, uh, het zinkt zichzelf los van de... Van de samenleving. Ja. Dat, dat is het grote probleem. Ja, of je zou kunnen zeggen, het is ontzettend slim. Want ze zijn eigenlijk een soort venture capitalist. die zich altijd gedekt weet door een overheid. die moeilijk anders kan dan helpen als het nou, ja. nou ja, maar eigenlijk is het net zo: risico's doen. nemen op staatsgarantie. Dat is wat er uh, dus steeds gebeurt nu. En daar moeten we gewoon echt vanaf. Ja, hoe gaan we uh, daar vanaf dan? Alle banken nationaliseren. Ja, maar dan, weet je, uh, van iedereen een ambtenaar maken, dat, lost, dat maakt de wereld nee, maar, beter. Maar hoe, hoe ga je daar dan vanaf dat, dat ze die, die risico's gaan nemen? Wat zij kunnen doen en laten wat ze Kijk, willen. En als het misgaat, dan worden, ze hebben ze zichzelf al uit laten kopen voor heel veel geld. En dan, en dan kunnen wij voor 220 euro de neus uh, zo'n ja, boedel opkopen. Ik denk toch, en dan kom ik met een hele mooie CDA-middenweg. Oh nee, toch? Ja, dat ja let we, op. Hoor. Dat Goed, wel. Je, hoor. Ik geloof niet dat de, de oplossing is dat we alle banken gaan nationaliseren. Ik denk ook dat de tijd, ons geleerdheid heeft, dat die marktwerking alleen maar op winst, de korte termijn en... Uh, uh, Bonussen sturen, dat, dat helpt ook niet. Ik vind toch, je zou weer eens moeten kijken of je. Uh, op de een of andere manier, dit in de, de structuur van die banken. het lange termijn perspectief weer centraal kan stellen. Ik vind eerlijk gezegd, bij de RABO, die de coöperatie is, nog met leden dat het nog redelijk lukt. Nou ja, ze zitten niet het... op de beursen, dat is hun, hun voordeel natuurlijk. Nou, de enige bank zit toch de... ja, geen maar En dat gekregen. helpt toch, want het, dwingt je, het, het maakt toch... Uh, dat je minder op de grillen van de aandeelhouders... Ja, en precies. de, de winstbehoeften van de aandeelhouders gefocust bent. Je wordt scherp gehouden door je leden. Ik nou, wil en niet er... zeggen dat het bij Rabo nooit wat fout had? En ik... erbij, als het even het... iets misgaat met, met, met, je, met, je, met je liquiditeit... Dan, dan donder je je, je beurskoers niet gelijk naar beneden, waardoor er een bankrun kan ontstaan en weet ik veel wat allemaal. Het is gewoon stabiel. Ja. Is dat niet het idee om te, gewoon te zeggen, er gaat gewoon geen bank meer naar de beurs? Nou, precies, naar de beurs. Maar je zou wel kunnen nadenken. Kijk, ik vind niet bank, bankieren is geen kerntaak van de overheid. Krediet verstrekken is geen kerntaak van dus de overheid. Maar je kan bijvoorbeeld wel pensioenfondsen of lange termijn investeerders misschien een grotere rol geven in die banken. Je kan misschien ook dat coöperatiemodel van die, die Rabobank uh, eens wat breder toepassen. Wat, wat ik wel heel opvallend vind, is dat heel veel van die banken... die zijn hun kleine klanten aan het wegjagen. Ik krijg heel veel klachten bijvoorbeeld van de, de Duitse bank op dit moment... die van alle kleine zakelijke uh, uh, uh, klanten uh, in één keer hogere rekeningen, uh, provisies en om erop in rekening brengt. Om ze weg te jagen. Om ze weg te jagen. Maar wil de, de, je dat reglement op te jagen? Om het gemiddeld rendement per klant op te jagen dan. Ja, en omdat deze, deze klantportefeuille tot 250.000 krediet of zo... helemaal niet interessant meer te zijn. En wat je dus ziet is dat die MKB, die, die kleine ondernemers... daar zie je allerlei kredietunies ontstaan. Dat is dat, u, uiteindelijk is dat weer een nieuw bankje, een nieuw coöperatief bankje. Namelijk elkaar. van die kleine, kleine ondernemers die met elkaar geld apart zetten... en dan elkaar geld lenen. De Duitse bank, waarom sturen ze berichten over de Duitse bank naar u? Zitten er veel Nederlanders daar? Ja, die hebben een, een portefeuille bij A, toen ABN Amro op de fles ging, zou ik maar zeggen. Althans, toen dat probleem met ABN Amro speelde, is die, uh, die portefeuille verkocht aan de Duitse bank. Aha, ja. dus dan zin, ben je daar ook gelijk. Er zijn uh, heel veel Nederlandse klanten, ja. ja. Er ja. was vandaag, uh, in, in, voor, voor die zieken in NRC... Marieke Marike Stelling gaan, noemde de bank, het de, de bank, de bankwezen, de natuurlijke vijand van het volk. He. Bankier en commentator Peter Verhaar noemde dat een abjecte belediging. Maar het is er ook een beetje zo. Bankieren zien ons als consumenten... en nu het ook MKB toch er ook een beetje als dingen waar je poen uit kan wringen... met Worg-hypotheken ja, en, en, en, en Maar voetbal, toch, het, er, het, het, uh, waar je wel weer naartoe moet, is dat uh, die banken... die moeten weer normaal gaan functioneren. Nou, dat heeft en, begint, belang dat niet, bij. begint dat niet met, met, met samen vaststellen met z'n allen dat dat nu dus niet zo is. Dat het nu die mensen hier helemaal ja. niet zijn om een maatschappelijke verantwoordelijkheid te dragen... en een bescheiden winstje op te strijken, maar dat ze hier alleen maar zijn om grote aandeelhouders tevreden te stellen en daar alle gillende risico's voor te nemen... met ons geld? Ja, dat is, maar dat, dat, dat is meerdere malen nu gewoon keihard gebleken. En, en dat doet niemand... Wat, wat, ja, want die man van Jan die daar zit, dan moet zitten... dat vind ik toch wel een goed idee. Als het blijkt dat je... Je zult dat op de een of andere manier moeten voorkomen. Ik ja. vind het prima als je met, met heel wild geld... en hele wilde investeerders hele waanzinnige risico's wil gaan nemen. Dan ga je daar lekker de beurs mee op en doe je de gekke ding maar. Ja. Maar je kan het toch niet gaan doen? Dat, dat moet toch klaar zijn een keer? Dat klopt, maar dus het begint ook met... Uh, kijk, dus, dus beurs, zonder meer beursgang straks... Ik zeg, we hebben ze nu voor een belangrijk deel in handen. Ik zou zeggen, wij heel terug... Terughoudend met het naar de beurs brengen van die aandelen. En denk na over andere vormen die wat meer aan het focus op lange termijn uh, zeg maar, met zich meebrengen. Uh, ik vind ook, en dat wil ik toch wel eens even noemen, het, het, het toch ook een cultuuromslag bij die banken zelf moet komen bij de ja. mensen die daar werken. Ja, maar hoe lang horen we het nou al zich? Uh, ja, best wel lang. Maar als het ja. niet gebeurt, als het niet gebeurt, je kan, wel nee, achter, het gebeurt niet. Nee, je kan wel achter iedere bank hier een spion zetten. Ja. Maar weet je hoeveel ambtenaren je dan nodig hebt? Nee, maar daar heb ik wel, we maar ik nee, ik we we we zeggen dat het, er moet een omslag komen. Ja, nou, uh... oké, okay, maar dat, dat, dat stellen we dan al vast. Maar hoe zou dat moeten? Wat, wat, wat, nou, het wat begint... Allemaal Ze hebben er zelf een start mee gemaakt door toch weer met die bankiers te beginnen. Maar ik vind dat die te vrijblijvend is op dit moment nog. Dat je uh, ook vormen van Tuchtrechter aan moet koppelen. Dat als je je gewoon niet volgens de normale standaarden gedraagt... die je in de, het bankiersvak goed vindt, die, uh, een soort standaarden die je met elkaar vaststelt... Dan krijg je een waarschuwing, een sanctie, kun je uit je beroep gezet worden. Dat soort middelen moet ook een sector zelf gaan aangrijpen... om te zeggen, we, vinden die klant, we gaan die klant weer centraal stellen. En niet de bonus, niet het ingewikkelde product. We gaan de klant weer centraal stellen. Maar, maar u, u zegt, we, u, u zegt uh, um, um, uh, een sanctie of uit dat vak zit... Moet die, heet die Van Keulen, die gozer van de SNS, Keulen. Van Keulen moet hij niet gewoon de bak in gesodemieterd worden? Want uh, hij, heeft gewoon, hij heeft namelijk dit op zijn geweten, die gozer. Hij ja, heeft heel veel spijt dan, hè? Ja, ja spijt maar dit is weet. wel zoiets, hè? Want, uh, ik denk dat het dus inderdaad zou kunnen... dat uh, als er tuchtrecht zou zijn geweest, wat er dus niet is... Dan moet iemand toch in, in de bak? Ja, in de bak. Voor, voor mij, ik, laat ik, zeggen, ik vind echt dat het dat echt juridisch goed bekeken moet worden... hoe je die top aansprakelijk kunt stellen. Ik vind dat Rutte daar verwachtingen over heeft gewekt. Daar heb in het begin ook al iets over gezegd. En dat hij maar moet uitleggen waarom dat... Uh, een, een, een Duitsland zegt dat kan niet, dus, het is allemaal moeilijk kennelijk. Maar ik vind dat, dat daar het maximale geprobeerd moet worden, absoluut. Dus u zegt er moet, er moet gewoon geprobeerd worden... om die 1,7 ja, miljoen aan bonussen te krijgen. Ik ben heel nieuwsgierig, Jan. Wat, wat, wat, wat, wat, wat, als die man nou vanavond verklaart, die stapt dat al zijn functies... inclusief het promotieorgaan voor de Nederlandse banksector in het buitenland... Die stopt overal mee, verschrikkelijk geschrokken. Nou, je hoort het hem bijna zeggen: hij is een berouwvolle man. Ja. En, en, en denk ik, maar, maar, ja, ik, ik snap dan nooit hoe heb je dan dat allemaal kunnen doen zonder je ooit één nacht minder te slapen. En dat die man moet, heeft toch zichzelf toch, gewoon verrijkt, Joekwa. Ja, nee, maar die heeft zichzelf toch ook wijs wijsgemaakt dat hij goed bezig was. Ja, ja die, die, ik, denk dat, ik denk ook wel dat hij dat uh, ten tijde misschien uh, dacht. Dat, uh, laat zeggen, het, het, het, het, het groter worden van de SNS-bank, uh, die groeiambitie met die vast, uh, grote speler worden die ja. vastgoed maakt. Dat ze dat dol graag wilden en dat ze ook dachten dat dat goed was. En ja, werd ook, uh, zo eerlijk moet je ook zijn, door de toezichthouder, maar ook door de politiek. Het was destijds helemaal geen, geen item. En nu, vinden we, nu, gaan, nu zitten we met z'n allen op de bladeren... en dan gaan we weer scherp naar het verleden Blaren. kijken en terecht. Bladeren. Ja, zei ik iets anders? Bladeren. Ja, het zal door de, de tijd herfstachtig. Ja. Nee, maar ik, wil ja. toch wel, ik denk dat we gaan met z'n allen op de bladeren zitten. Er zijn wel veel vlekken ja, van gelijk, in je broek. Goede correctie, ja. Maar dus, ehm... Um... <hijfie> Zinvol ook. Nee, <hijfie> ja, maar je moet het zo <hijfie> houden, ja, ja, over die ja. bank heb ik niet dat zin in al. te zeggen. Wat Weet je je wel, Laten we het dan maar over opbouwen. Ja, Laten, Laten we, in we inderdaad met ons in doorgaan. Die bespreken straks een beetje verder. Want jij gaat nu iets aankondigen. Nee, want één deelt miljarden uit aan banken. En wij bij de Echt Jan delen een t-shirt uit aan een ongelukkige... die het radiospel wint en verschil moeten wezen, lieve mensen. Eén quote, drie Nieuwsfeiten, mm, het ongeluk. echte Radius. Ja, Radius. Ja. Nou, nou, nou, het echte Janne Radius spel, dat is toch niet enig. Ja, nee, het is inderdaad niet enig. Ik leg het nog één keer uit in de citat dat je straks horen krijgt. zitten drie nieuwsfeiten verborgen. Welke drie is natuurlijk de vraag 0801 en en als je het kent En dan winnen krijg de enige echte, enige echte, enige echte, enige echte, enige echte, echte Jan T-shirt. Uh, dus bel 0801 en en als je raadt wat de kabouter nu weer voor in elkaar heeft geprutst. Twitter is gek. Het bleek een keerpunt in de Tweede Wereldoorlog en dat gaan we merken. Prachtig stukje werk. Bij de hypotheekrente. Nou, nou, nou, nou, nou, wat een mooi knutselwerkje weer. Echt Kabouter. hartstikke leuk, joh. dat jij dat zo lekker in je padden zit. Dat er in zo'n zinnetje gewoon drie verschillende maar nieuwsfeiten. Maar nog één keer, want dat was ja. echt moet Twitter is ja? gek. Het bleek een keerpunt in de Tweede Wereldoorlog en dat gaan we merken. Ja, je hoort er knips niet eens bij de hypotheekrente. Je hoort er knips niet eens. Knap, hoor. Ik heb er vijf geteld als vijf feitjes. Dat moet je ook drie vijf zitten, Maar dan moeten we voor deze mensen hartstikke makkelijk zijn om er drie uit te halen voor het enige, enige echte. Uh, echte Jan, ja, Joseph. Paul! Hey, echt Jan. Hey, Paul! Hey, ay, ay, ay, ay. Kom maar ja, door. We hebben niet zoveel tijd om te praten. Kom maar door. Ja, kom ja, maar door. Nu komen antwoorden. Eh, uh, Twitter is Jan? Eh, uh, hypotheekrente wordt lager. Hypotheekrente wordt lager? Nee. Was nee. het maar waar? Jo. Nee hoor, dat denk ik nou, niet. Dag Paul! Uh, dag Paul! Hey Niels! Niels. Hey, goedenavond, Thanos. Hey, Niels, hi. Hey, ik wil even iets zeggen, Jan Himsch, kan ik zeggen. Oh, doe maar. Ja, ik had van mijn broertje begrepen dat hij mij wilde bedreigen. Hij wilde een paar tikken verkopen als hij mij ooit zou zien. Nou, goed. Heb oh, je ook het antwoord op okay, de vraag? Ja, dat... Nou, dan gaan we naar oh, Ari. Want dit, dit, al die privégesprekken iedere keer. Kan ik je oh, niet okay, gewoon even Nee, Mag, hey, ja, mag dat niet? Uh, jawel hoor, Ari, alles mag. Uh, weet je de antwoorden ja. van het spel? Ja, nee, het gaat over die, uh, over, over die banken over die bank. Dus we moeten nou ook even die woningcoöperaties uh, aanpakken. Dat ze elkaar elkaars voorraad overnemen voor de boeken te dekken. Nou, dat leggen we zo even voor aan, uh, aan Eddy, ja, want gaat dat, dat, dat, dat gaat is ons ver... Ja, de... maar even voor. Ja. Dat leggen we Eddy even voor, Arie, dankjewel. ah daar is Jan. iemand met uh, hey Jan, met een goede naam. Jan! Goedenavond. Dag Jan, Jan. Jan. hè hey Jan, met Jan en naast Jan. me zit Jan en, en Eddy. Jan. Jan? Zeg Jan. Me maar hoor, de, de antwoorden. Volgens mij ging het over dat de gegevens van Twitter bekend waren gemaakt. Ja, ja correct. die hoor. hebben we ja, ja, Twitter ja, ja. strepen we af. Heel goed. Ja, nog twee. Nog twee. Uh, Bernard had iets zo raar moeten doen in de Tweede Wereldoorlog, was dat het had een het geduurd. Wat was dit voor taal? Een gegeven idee, wat zei je nou? Heb ik, heb ik Michael Rasmussen aan de telefoon? Nee, Bernard had het niet anders moeten doen en dan, dan had het beter afgelopen in de Tweede Wereldoorlog. Bernard is dood, voor zover ik weet Maar jammer, jammer. Tweede Wereldoorlog zit je wel close hoor, moet ik zeggen. We gaan nog even okay. verder met, uh, met Josephine. Ah, de vrouw van Joop voor Zijl, gezellig. Hé, hey, Josephientje! Hallo, hallo schat, hoe is het? Ja, ja goed heerlijk. hoor. Heerlijk. Niet te geloven, lig je ook al te maffen? Ja, tuurlijk. Gezellig. Ja, hoor, tuurlijk, tuurlijk, wat heerlijk dat jullie er weer zijn. Ja, nou, even hoor. Even kijken, Twitter is gek, ik dacht door de Chinezen. Ja, ja, dat dacht ik ook, ja. En de herdenking van Stalingrad. Ja, hoor. Het begin van het einde, en wat was het laatste ook weer? Ja. Het laatste? Uh, oh, dat was, uh, dat was de SNS Real met een paar... Oh, daar heb ik het verklapt. Nee, schat. nou ja. Dat is die vieze, vuile oplichter die ze levenslang op moeten sluiten. Juist. Kijk, met nuance. al dat is een rotzooi van onroerend goed. Juist. Het ja. Kijk, hier hou ook van. Dit is nou nog goede Jozefie, echt, uh, Janne, luisteraar. Er komt weer een t-shirt naar je toe, hè? Jozef dankjewel en uh, tot uh, snel. Dag. Dag, lief. blijf Hopen, luisteren. Dag. Dag. dag. En groetjes aan Joop, hè? Ja. ja. Oh, ja, oh. oh dat is Vliet Mac. Daar hou ik heel erg van. Ah, ik helemaal niet. De oude, oude Er is <laughs> 50-plus muziek dit. <laughs> Dan vrij kan niet uit. Zelfde jaar, dames en heren, dat Jan Roos me. geboren werd, kwam het prachtige album Rumors uit in Engeland. En uh, nou ja, het is nog steeds. Een... Ja, mijn excuses daarvoor. Ja, dat is de twee rampen in één jaar. He? Anyway, uh, Jan? Neem maar mee. Oh, ik neem maar mee en waarom niet? 450 gebouwders die de Hitlergroep brengen. Dat zie je niet elke dag. Maar wel deze week in detailage etalage van uh, Gallery Post en Garcia in Maastricht. We nemen dus maar aan dat de kabouters zijn bedoeld als kunst even bellen even met galeriehouder Peter Post. Goedendag, Peter Post! Goeienacht. Meneer Post, we bellen u niet om te vragen over het EPO-gebruik, want u bent een ander, hè? Ja, die ander die, die doet het niet meer. Oh, ik heb gelijk ook. Ja, het? Uh, uh, meneer Post, 450 Nazi-kabouters die de Hitler goed geven. Is dat ja. uh, uh, uh, leuk voor in de tuin? Wat, wat is het? Vertel. Nou, uh, het is een, een, een project van Otmar Heurel, Duitse kunstenaar, die uh, bekend had. Uh, staat voor zijn uh, installaties van altijd uh, allerlei figuren. In dit geval gaat het over een project, de uh, Poisoned Gnome, oftewel de vergiftigde kabouter. En die kabouter, die uh, dat is in principe een, uh, een heel aardig lief mannetje. Yeah. Maar die is ook een beetje dom. En die loopt achter alles aan. En dat heeft hij uh, in helemaal niet van kabouters. Nou, spijt me hoor, maar er zit iedereen achter nee, nee, we, welkdom, hier, we hebben hier een hele obstinate kabouter, moet u weten, meneer Pocht, die helemaal niet achter de ja. andere aanloopt, namelijk altijd zijn eigen zin doet. En trouwens, wat ik nu ook ineens afvraag, ja, sorry dat ik u even onderbreek, hoor, maar ja. Eh, ja, ja, ja. Wat, is, wat is kabouter eigenlijk in het Duits? Zwerk. Uh, dat is vast gewoon een dwerg. Is er, ja. geen, is er geen woord van kabaalt? Dwerg is een dwerg. dwerg, dwerg, dwerg. dwerg. dwerg. Kijk, dus dat, wat daarom gaat, dat is dat hij ja. zegt... Ja, jongens: We lopen van de ene crisis naar de andere. We hebben een milieucrisis, energiecrisis, financiële crisis. Word nou eens wakker. En uh, wees, uh, wees, uh, wees geen dier. Ja, precies. Geen dier. En uh, we gaan niet uh, bij een ding meteen dat handje de lucht in. Appa. Dus, je moet je wel denken, het is een Duitser. Ja. Die zich altijd bezig met Duitse cultuur en geschiedenis. Hm. En die zegt van, uh, roep niet direct als je kinderen je vragen, hoe komt het dat jullie er zo'n zo zo rommeltje van gemaakt hebben. Van, je ja, hebben het niet gehoest dat je we het geweten. Uh, en uh, het gekke is, als er 450 staan, maakt het toch meer indruk dan als nou, er ja, ja, dat is vaker met veel dingen. Als je bedoelt, als je ja. één ijsje hebt of je hebt 450 ja dat, dat is het laatste. is dan toch wel denken, denken. Nee, ik kan ja. niet van ijs. Hé, hey, maar Her uh, Otmar, uh, Die heeft dan, uh, ja, ja. Die heeft al 450 natiekabouters kabouters neergezet met een arpje in de lucht. En dan denk ik, ja, makkelijk chockeren. Wat denkt u dan als ik dat zeg? Ja, laat ik zo zeggen, nogmaals, het is 450 keer hetzelfde. Het is een kaboutertje gemaakt van plastic, waar ook plastic emmers zijn gemaakt worden. Oh, ja, plastic plastic Het symbool, hè. Het is een een, een, een, een uh, on, on, ongezond symbool wat hij gebruikt... om een gezonde gedachte te ventileren. Even dat, vindt, u, vindt u, ja, ik denk dat ik het namelijk snap... Maar dan komt dat ik de hele middag op zit te voorbereiden. Dan de kunstboeken o, doorgeplozen ja, en zo. Ja. Maar uh, denkt u nou dat als die mensen die bij u Maastricht voorbij lopen... Hè, dat, dat kunst, kunstminnend volk van Maastricht, zal ik maar zeggen... dat die dat ook meteen ja. snappen? Als jij naar die, uh, de etalage in kijkt... je neemt toch aan dat zo'n hurrol dan denkt van... ik heb een boodschap, ik wil uitleggen... dat je niet gevoelig moet zijn voor, voor, voor groepsgedrag... en dat, dat daar allemaal narigheid van komt. En, uh -huh. Maar dat, dat heb ik dus nu begrepen. Maar denkt u dat, dat je dat snapt als je daar gewoon bij komt wandelen? Nou, uh, het is nu nacht... en uh, nu staan er misschien uh, ook een mensen nog voor, uh, voor het raam. Ja? Uh, er staan heel veel mensen voor het raam. En wat uh, gelukkig geldt is dat, uh, dat de media dat, uh, dat sowieso uh, goed opgepakt hebben... En, met name hier in Limburg, er staat een heel grote, grote foto, een artikel uh, in de Provinciale Krant. En uh, het is verschillende keer op, uh, op verschillende ja, Ik zou zeggen, gelukkig maar, uh, meneer Post. Want dadelijk, ja, uh, dadelijk dus gaan de ruiten door, door de galerie heen. Als de, als, nou, als de brave burgers nee, van Maastricht nee. uh, dat zien wat u in de redenen nee, nee kijk, als je, als je het kaboutertje ziet, dan, dan zie je van, uh, dat het uh, niet iemand is die voor welke fascistische of foute ideeën werft. Uh, uh, dat is. Uh, Abba, uh, uh, Abba, heer Post! Ja. K kunnen we ze ook kou orde? Ja, je kunt ze nu kopen. Echt waar, uh, voor in de tuin? En, ja, nou, hij zegt, uh, Otmar m'n zegt, je mag ze kopen thuis op de kast zetten of door de shredder halen, dat maakt me niet uit. En wat kost dat dingetje? Als je, dan, als je er maar over nadenkt. Ja, ik denk zeker. Zijn... Het kost tijdens de installatie 40 euro, daarna weer we 50. Maar oh, meneer, stel oh, nou oh, eens oh, voor, oh. nou, zou u er eentje in de voortuin durven zitten zo? In zijn uppie, ja, kijk, In zijn uppie, gewoon, Je wilt waarschijnlijk het al, een mooie... Wel koud, maar laat ik zeggen, uh, uh, het is, uh, uh, je, hebt, je hebt nu eenmaal kunst waar je over vrouwen denken en je hebt kunst waar je, waar je zegt van nou, uh, dat, dat, uh, dat stelt je gerust, dat hang je aan de muur, mooi schilderijtje en daar kun je met plezier naar kijken. Ja. En hoef je verder geen vragen bij te stellen. Nee, nou, dat, dat is ook goed. Maar deze kunstenaar is nog iemand van deze tijd die zegt van, hé uh, hey, jongens, uh, ik wil jullie wel even prikkelen. Nou, ik, uh... Uh, en... Uh, een, een ander ding wat hij gemaakt heeft, en ja. wat, wat, wat men, mensen minder schokken. En wat, wat uh, ieder, iedere week uh, te zien is op de televisie. Dat is als er weer eens een keer uh, wat Tramland is. Uh, ja, uh, met Frankfurt. Banken. Dan heeft hij in Frankfurt heeft hij, uh, voor, die, voor die Europese bank dat grote eurosymbool gemaakt. En uh, als je naar de volgende keer kijkt, dan zie je dat het niet zoals bij het echte eurosymbool. Dat die sterretjes mooi in het gelid zitten. Maar die bij hem zijn niet allemaal door elkaar ge gerusteld. En dan zegt hij ook van. Hey jongens, uh, we kunnen wel geloven dat uh, dat allemaal goed in elkaar zit... maar uh, ze zitten wel nog niet op de plaats. Ja, Zij de rellen. Rellen. Het is een donderstein die hurl. Zeg, de de de de heeft, u al, heeft u al veel mensen aan de deur gehad... die, die Duits spraken en een beetje een, een, een neonazistische aandelen... en zeggen, geef me maar een zaak? Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, ja. nee, nee. Dat, dat is ook bij eerdere projecten. Waarnaar, heeft het uh, project heeft hij ook uh, in Gent in gepresenteerd in Duitsland... En uh, ja, dat dat betreft zijn we toch alweer toch 60 jaar verder, hè? Oh ja, we zijn inderdaad alweer 60 jaar verder, zo is ja. het ook. En daarom uh, zou ik zeggen, uh, voor 40 eurotjes een leuke nazi-kabouter in de voortuin. Waarom niet? Ja, de zwarte nazi-kabouter ook nog, hè? Oh, zwart? Ja, ja, is zwart? Ja. dat moet je ja, niet je hebben? Kunt, uh, je kunt zo nog in het gouden, rood en zo. Ja, ik heb geen zin in een zwarte kabouter in de, in de zwarte, zwarte ja. in ja. tuin, zeg. Nee, Wat denken ja. de buren dan niet? Ja. Nee, maar dat die zo'n aanbieden in de lucht, dat kennen ze nou wel van me, maar een zwarte getverdebben! ja die zeker ook wel Amsterdam heeft hij een kabouterproject gemaakt en dan staat het handje niet in de lucht, maar die heet dan de zogenaamde vinger En dan laat hij ons de middelvinger zien, dus die kun je ook niet Ja, En we hebben ook nog, is het een trend? Je hebt ook nog die aarsplug, die aarsplug in Rotterdam staat. Is het een beetje trend om vieze dingen met kabouters te doen eigenlijk? Verdamme, dat doen we elke avond. Ja, nou, er zit hier vast iets heel ontsmakelijks in. Ja. Meneer Post, ik neem u niet persoonlijk kwalijk. Nee, hoor. Die Hurl is een rare man. Uh, iedereen die het wil zien, die moet naar de Galerie Post en Garcia in Maastricht. U wordt hartelijk bedankt dat u ons te woord heeft willen staan deze nacht. Zo, ik ga me slapen. Ja, maar ja zo. ik ga slapen. Ja, ja, slapen. Ja. Wat Dag da, Peter Post! Post! Echte Janne. Hartstikke Roos En Jan Heemskerk. Eddie Van Heijm is de financieel expert van het CDA in de Tweede Kamer. We praten nog altijd met hem verder over de SNS-check. -e en de gevolgen voor de arme belastingbetaler, namelijk wij. Welkom terug, Eddy! Dankjewel. Ja, we hadden het er natuurlijk al, uh, uh, net al over: over het hele SNS-verhaal. Uh, twee dingen. Twee dingen. Twee dingen. Twee dingen. dingen. Magreed Rijntjes met twee dingen. Ja. Uh, Dijsselbloem zei: Jongens, de zinkjes komen terug. Dat zei uh, Woutertje Bos over ABN Amro. Daar moesten we toen al met z'n allen oh, vreselijk op lachen. Dat zegt Mark Rutte, Die zegt dat als we weer Poen naar Griekenland gaat. Jongens, het komt allemaal terug. En het is allemaal gelogen. Komt het nu terug? Nou, ik moet het nog zien. Dat het allemaal. Uh, kijk, de, de bank en de verzekeraar zijn in principe goede, gezonde bedrijven. Ja, maar daar dat je wel daar, uh, dat er zijn om 700 miljoen Als je al. die overeind hebt moeten houden, daar, daar zit het risico niet. Het risico zit natuurlijk vooral in die vastgoed-ellende ja. uh, die je nu, zeg maar, op je hals hebt gehaald, die allemaal uh, afgewikkeld moet worden. Ja, heb ik goed begrepen dat dat 700 miljoen is die we sowieso wegpissen? Nu? Zeg maar, als dat afgeschreven nou ja, moet dat worden. ja, dat is inderdaad al de, het geld dat nog terug had moeten komen. Ja, dat is 750 ja, miljoen. Ja, dat is absoluut. ook nog eens een keer. Dus op anderhalf miljard zitten we al, dat we de alle waarschijnlijkheid nooit terug gaan zien. Ja, nou ja, goed. Maar dat, dat weet je niet. Want je weet niet hoe de markt zich gaat ontwikkelen. Maar Korte termijn, neem maar. Het, we het, nou, het is nu verlies. Het is 3,7 miljard wat je hebt eigenlijk gewoon in die bank hebt moeten steken. Waarvan ja. je maar moet afvragen of het in deze mate terugkomt. Dat klopt. Het komt niet terug. Maar weet je wat een grote grap vindt? Kijk, dat wij dit uh, voor onze kiezen krijgen als, we, als belastingbetaler, dat, dat is vrij ernstig. Maar dat dan je ook nog voorgelogen wordt. Dat ze zeggen, jongens, maar het komt terug. En dat iedereen denkt, ja, dat is gewoon gelul. Ja, maar goed, die bank is niet waardeloos. Nee, niet waardeloos, nee. nee maar het is niet uh, dat er 3,7 miljard wordt teruggestort. Nou ja, nee, maar dat, je weet ook niet hoeveel het wel wordt. Dus je kan ook zeggen, van ja je, moet, je kan daar nu heel, heel veel paniek over. Je weet het, Piet. Nou, ze hebben niet. bijvoorbeeld... Er zit waarde in die bank, maar er zit ook nog een hele hoop risico's en garanties aan vast. Die met heel veel onzekerheden omgeven zijn. Dus je moet geen... Verwachtingen werken op dit moment. van kiezers inderdaad de raad en mensen zeggen. Geld is er niet ik, of terug. Wat voor verwachting zou je willen, willen wekken? Zou, het, zou, je, zou je iets durven roepen? Zelfen, nou, als, je, als je mij vraagt nu, jongens, dan. Nou, met de vinger in de lucht en een, nee, uh, de hand. Nee, eerlijk niet. Nee, nee, nee ik vind dat uh, ik zou, het is, kans ik kans zou dat het. is de kans groter dat we nog aanspraak moeten maken op die, dat garantiegedeelte? Of is de kans groter dat, dat, dat, dat dit 3,7 miljard genoeg is om het zoietje te redden? Ja, ik, ik, ik, eerlijk waar, ik durf het niet te voorspellen. Ik denk dat het genoeg is dat, laten we zeggen, serieus gekeken is naar: van wat is er nou nodig om in één klap die boel gezond te krijgen straks? En er zit nogmaals ook waarde in die bank. Je kunt, er zitten ook waardevolle. Uh, kleinere bedrijven nog in, die wellicht verkocht kunnen mm -hmm. worden... die geld op kunnen leveren. Maar of, of het dat bedrag gaat opleveren, wanneer, dat weten we allemaal niet. We zijn niet tevreden, tevreden, tevreden over de, de maatregelen die, die nu zijn aangekondigd. We krijgen dus dat miljard terugbetalen van de banken. We krijgen het uh, toch eens wat opdelen. De, de, de, de structuur van de banken moet anders... dat we ze sneller uit elkaar kunnen halen, noemen ze het nou ook alweer. Dat, uh, ja. uh, dat, dat, dat, dat, dat een soort van living will-achtig ja, principe. Ja. En dan wat meer toe. Toch nog weer, weer die, die interventiewet. Die hebben ze eigenlijk van gezegd. nou, Die het al niet. Want je kunt er geen houding meer aanpakken. Dat zal ook nog bijgesleuteld moeten worden. Ja, maar dat, zijn, we, zijn we dan het lek boven? Behalve de mentaliteitsverandering nou, ja. die we eerder bespraken? Ja, daar begint het volgens mij toch mee. Ik, bedoel, het, uh, ik vond het trouwens. Ik kon dat niet helemaal volgen vanmiddag. want uh, Ik hoorde Dijsselbloem zeggen. ja, Die interventiewet uh, zat ons in de weg. Die bood niet de mogelijkheden. En vervolgens zei die ook ja... Maar uh, het probleem was ook dat met die holding zat alles zo in elkaar verknopt. Het was ook heel, heel moeilijk om het uit elkaar te halen. Dus ja, als we het hallo. instrument hadden gehad, dan weten we nog niet of het ingezet hadden. Dus ik weet ook niet of dat nou de oplossing van het probleem is. Maar vraag is. één van, van Jan, voor, voordat, voordat hij het hele andere lange verhaal erachteraan plakte: uh, dat <laughs> Ja, het reutelt maar door. En dan denk je: de eerste vraag was zo goed, hè? Die banken die een miljard moeten ophoesten. Ja is allemaal leuk en aardig. En ik denk dat uh, uh, mensen op straat zeggen... ja, branden Precies. de tuigen, uh, hooivork in de lucht. Maar er zijn ook banken die hebben er toch helemaal geen moer mee te maken... dat de SNS top loopt te nee. kloten. Nee, sterker nog. Ik denk dat uh, bijvoorbeeld bij Rabo de frustratie wel... Rabobank heel groot is. Omdat die in 2006 hebben geweigerd... om die ja. uh, vastgoedtak uh, over te nemen. Omdat ze het risico te groot vonden. En nu alsnog de rekening gepresenteerd krijgen. En ja, kijk. Daar zegt de minister van... kijk, als dit bank was omgevallen... Dan hadden ze 5 miljard schade met elkaar moeten verdelen. Nu ja. is het 1 miljard, dus dat is een spekkoper. Dat is eigenlijk een beetje zijn verhaal. Tegelijkertijd kun je ook zeggen, ja goed, maar nu je het, het collectieve gemeente moet je ook afvragen. Uh, we hebben binnenkort in de Kamer een, een hoorzitting over de kredietverlening. Er zijn Heel veel ondernemers en burgers die klagen hmm. dat ze worden afgeknepen door de banken. Dat ze geen krediet meer krijgen, noem maar op. Ja, die banken zeggen dat komt omdat die overheid de bankenbelasting... Uh, oplegt, uh, uh, kapitaalbuffers wil uh, laten vergroten, noem maar op. Er worden ja. allerlei eisen aan die banken gesteld, en tegelijkertijd ja, moeten ze hun eigen kwetsbaarheid verminderen. En dan gaan we er nog een keer een belasting overheen doen. Dus je moet je afvragen of dat niet ten koste gaat van de kredietverlening en van de hypotheekrentes en maar op. Ja, dus je wordt die door de hond gebeten, maar door de kat. Nou ja, de... uh, dan, dan heb je er als burger ook last van. Dus ja, ik vind, goed, je moet wel goed nadenken of dit nou de verstandige maatregel is. Nee, maar anders dan, ja, je zult je kunnen voorstellen dat mensen dan zeggen van, ja, maar dan komen ze er verdomme weer mee weg, alleen maar omdat wij toevallig diezelfde Ja, maar ze, ik denk, ze is in dit geval wel heel duidelijk de SNS Bank die, die zeg maar echt een onverantwoord risico met die vastgoedportefeuille die hebben al, maar gemaakt. goed, de, de, zo, in ieder geval de ING en de ABN Amro die, die hebben sowieso nog niks te vertellen, want die hebben ook al eens een keer zo'n operatie ondergaan. Ja, dus ja, maar ook het Rabo... Ik bedoel, je kan ook zeggen waarom zo'n Spaarder of een, een, een, een ondernemer die bij de Rabobank zit... hier uh, de ellende van moet ondervinden. Wat vind je in dat verband... Sorry dat ik je even onderbreek van zo'n Jan Maarten Slachter... die namens de Vereniging voor Effectenbezitters... een beetje schuinbekkend naar de rechter stapt... om een zootje speculanten te redden. Dat zeg ik een beetje tenicieus, <laughs> Vind je dat... Dat uh, lijkt, het gewoon, uh, lijkt het gewoon in, in normale nou ja, mens taal. Vind, vind dat jij dat die uh, arme aandeelhouders... met uh, onteigening onrecht is aangedaan? Vier je dat ook? Nou, ik, ik, ik, ik, we hebben het niet voor niks in de wet gezet. Uh, ik vind je, uh, dat dat risicodragend kapitaal is. Wat in dit geval dit risico loopt. Maar ja, um, zij hebben het recht om daarmee naar de rechter te stappen. En te, de rechter de vraag voor te leggen of de minister die wet goed heeft toegepast. Of het uh, er een algemeen belang was, wat zo groot was, hè, dat je deze schade als het ware ja. moet incasseren. Ja, dat, dat is maar wel ik een Ik geloof een vraag dat. Die de de de de slachter, wordt, in die van mensen zoals Slachter, die vergeleken het een beetje met de onteigening van de Russische spoorwegen onder het communisme. Ja, dat, ja, dat, ja, een dat, een, een ja. aantasting van de democratie, dat soort kreten hoor je ja. allemaal. Je krijgt ja, ook een beetje het gevoel dat, dat, dat ook die sector, ook die mensen weer iets hebben van ja, uh, wij zijn immuun voor ingrepen. Wij, wij vinden het heel gemeen dat wat wij, wij hebben wel eens waar gespeculeerd met, met een bank waarvan iedereen kon ik kon ruiken dat er iets niet overlaan was. Maar wij voelden er niks voor om vervolgens gepakt te worden met de gevolgen. Dat voel je er toch een beetje hm. doorheen, Jan, of heb je dat nou niet? Ja, nou nee, ja, goed, maar dat heeft iedereen. Dat is een beetje het probleem. En daar moet je dit aan de voorkant voorkomen. En ik heb nog uh, niet helemaal uh, vanuit Den Haag gehoord... Wat, wat daar nou aan gedaan gaat worden. Hoe kan je dit bij voorbaan, hè, aan de voorkant voorkomen? Kijk, we natuurlijk achter je af en die interventie is allemaal aardig. Maar, ja. maar dat, dat kan je pas doen als het misgaat. Ja, dat komt je, moet Er zijn een, meer een hele hoop worden? dingen die, die daar toch aan moet doen. Maar het, even, de drie belangrijkste volgens mij. Begint toch met eh, banken met beide benen terug in de samenleving. Blijf erop terugkomen. Ja, maar dat is mooi. Twee, maar, wat wat, nee, wat maar is ja, dat nou? Als, als dat niet verandert. Nee, dan, maar dat, dan, je, dan, heb je, dan heb je die garantie Maar je hebt dat depressie er precies voor nodig. Dat nee, dan vind ik te, wel, er is cultuurverandering nodig. Ja. ze: ja. Oh ja, ja en ja, dan is dat zo. Dan gaan ze weer verder. Nee, maar daarom zeg ik: Het is natuurlijk niet de enige voorwaarde. De tweede is dat er toezicht veel scherper moet. Um, door, door, de, ja, door de Nederlandse bank. Dus die hebben ja, geslagen. Ook door de Europese, trouwens. Uh, we gaan wat meer toe naar de banken, uh, waar de systeembanken onder verantwoordelijkheid van de Europese toezichthouder komen. En de derde is dat je echt moet voorkomen dat de belastingbetaler... nog een keer zo de dupe kan worden van mismanagement. En dat kan je doen door die zaken sterker van elkaar te scheiden. Maar, dus uh, de zakenbank, uh, het, het geld verdienen, zal ik maar zeggen... versus het normale bankwerk, ja, wat voor u en mij belangrijk is. Bij stap twee... Uh, uh, zeggen dus dat de DNB beter zijn werk moet ja, doen. Dus de DNB heeft gefaald. Ja, dat weet ik, weet nou echt. ja, wel als we beter hun werk moeten doen, dan, moet, dan hebben ze het niet goed gedaan. Nee, maar het, het, je moet het uh, ook zien met de instrumentenmogelijkheden die ze toen hadden. Dus ik wil dat wel zorgvuldig beantwoorden. Ik kan hier iedereen, uh, laat ik zeggen, aan een zwarte piet uitdelen. Maar ik vind dat de grootste zwarte piet echt bij de bank en de vastgoedjongens en de snelle uh, geldverdieners uh, daaromheen ligt. Daar hoort echt een zwarte piet. Natuurlijk moet er ook toezicht zijn. En ik, ik kan het niet helemaal goed beoordelen of dat gefaald heeft. Of dat dat beter had gekund. Nou, het is wel een extra. Maar ik vind, daar, daar gaan we de komende weken over debatteren. Um, maar uh, verantwoordelijkheid ligt toch echt hier bij de bank. In mag de eerste plaats. Mag ik wat gevoeligs vragen, die nu ja. je er toch bent? We hebben hier wel vaker uh, financiële experts van uh, politieke partijen. Kijk, ik moet eerlijk toegeven, ik ben geen financieel expert. Dat is gewoon zo. En Jan ook niet. Nee. Maar ik heb wel als financiële expert van politieke partijen zitten... dat ik denk van, volgens mij kan je eigen boekhouding niet eens doen. Is dat ook niet een beetje het probleem... dat er in Den Haag een beetje weinig kennis is van het hele verhaal? Nou, wat volgens mij de afgelopen periode wel een probleem is geweest... ik, weet, ik denk dat de financiële experts die ik ken... Uh, uh, verdiepen zich, denk ik... Goed in de materie. Nee, maar op een, een gegeven moment. Werk, maar... Ronald Pasterk was een prachtig, fantastische wetenschapper. Ja. Wat deed hij wel niet? En die was opeens financieel woordvoerder van de P van de A. Dat je denkt: je bent een slimme man. Maar kan je niet beter iemand opzetten die hier daadwerkelijk voor gestudeerd heeft of verstand van heeft? Het lijkt wel of het een soort, soort uitdeelportefeuille is. Terwijl een beetje intellect erop zou wel lekker zijn, toch? En kennis. <laughs> nou ja, dat mag je wel verwachten. Dat mensen daar de woordvoerders die erop zitten daar ook een beetje kaas van gegeten hebben, want anders moet je dat niet ja, eens willen. Het is een bioloog, uh, niet, toch? Bio, model, bio, ja. Moleculair bioloog. Het okay. okay. grote probleem is, is toch dat het heel lang niet eens sexy uh, was... in de, in de in fracties of in partijen om, er überhaupt, uh, om het te willen, financieel woordvoerder zijn. Ik had, toen ik in de Kamer kwam, die zei net terecht, ik zit er al een tijdje... was dat hele financieel toezicht... dat was iets wat, inderdaad, daar hadden we al experts op... maar dat was vooral een hobby waar zij zich mee bezig hielden... en de rest van de fractie niet. D dat is wel heel erg snel veranderd. Ja, niet zo gek ook, hè? Ja. Gaat, ja. Nog over, gaat over niks anders. Nee, nee maar... Uh, het belang daarvan werd ook... denk ik ook in de politiek... Maar, heel lang de, gewoon niet genoeg gezien hoor. De vraag is, is het niveau wel hoog genoeg in Den Haag... om, nou, om de juiste moet, stappen te kunnen nemen? Dat wil ik collega's of over mezelf zeggen. Laat, dat, dat wil ik graag nou, is uh, best belangrijk. over laten. Hm? Het is wel best belangrijk dat het niveau ja. hoog genoeg ja, is... Nee, om komt. de juiste stappen ja, te nemen. Dat nou, we dus om een ander hoekje vragen dan... Is nu niet gebleken dat de politiek er ook nog veel scherper op moet zitten? Ja. Naast de toezichthouder. Ja, maar dat vind ik ook. De, dat, dat heeft er wel iets mee te maken. Met wat ik, ik denk het trouwens dat sinds. Uh, hè, natuurlijk sinds die, uh, die, die crisis in 2008 en de, de parlementaire enquêtecommissie, De Wit. Hè, daar hebben, we hebben natuurlijk niet voor niks een enquêtecommissie ingesteld. Die scherpte wel eens toegenomen. Uh, ook als je kijkt naar de debatten die we voeren en hoe we op. Maar. Inderdaad, wij moeten de, de, de, de, niet alleen maar de verantwoordelijkheid wegschuiven... maar ook de politiek zelf moet hier gewoon echt bovenop zitten. Ja, en, en uh, meer bovenop zitten dan ze ooit hebben gedaan. Ja, meer dan ooit, zeker. Want er zijn, nou ja, dat geldt nu voor de banken... maar het geldt ook wat, wat we internation, op internationaal gebied allemaal doen. Want we hebben nu met Nederlands belastinggeld een Nederlandse bank gered. Maar wat ik ook zie aankomen is dat er allerlei discussies nog komen... over de Europese BankenUnie. En ja. we hebben een hele grote pot ESM Ja, om geld. banken te redden, toch? Om banken te redden. Maar die alleen niet die van ons. direct geld uit dat uh, bankenfonds. Maar de voorwaarden waaronder dat gebeurt... Ja, daar waren we heel lang heel uh, voorzichtig mee. Maar daar lijken we langzaam maar zeker steeds makkelijker in te worden. En daar maak ik me ook zorgen over. Want dan zitten we straks met ons belastinggeld... ook nog het Spaanse uh, vastgoedelende op onze... Uh, onze te redden. Ah, genoeg, welkom genoeg. in de EU. en die zo is nou eenmaal wat betaalvrienden en alles. En we gaan nu even naar het uh, nieuws van 1 uur. En straks terug bij Echt Jan met Eddie Vernijen van CDA. En nog meer gedoe over geld in de partij. Ja.